11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De PvdA wil het urencriterium voor zelfstandigen zonder personeel afschaffen. ZZP'ers moeten nu elk jaar bewijzen dat ze 1225 uur... aan hun bedrijf hebben besteed om in aanmerking te komen... voor fiscale kortingen. Maar volgens de PvdA leidt dat alleen maar tot administratieve lasten... en irritatie onder de ZZP'ers. Het urencriterium is ingesteld om fraude te voorkomen. Volgens kandidaat Kamerlid Mely Vos werkt dat niet... omdat mensen met een trucje eenvoudig kunnen doen... alsof ze veel uren in het ZZP-schap hebben gestoken. Bovendien leidt het urencriterium tot grote administratieve lasten... Zegt ze. Bij een dubbele zelfmoordaanslag op een NAVO-basis in Afghanistan... zijn zeker twaalf mensen omgekomen. Het zijn volgens de autoriteiten burgers en Afghaanse politieagenten. Er zijn zeker vijftig gewonden, onder wie vermoedelijk ook NAVO-militairen. Een terroriste voet liet bij de ingang van de basis... in de provincie Wardak een bom ontploffen... en meteen daarna ontplofte een vrachtwagen met explosieven. Een bazaar bij de basis werd grotendeels verwoest. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De Belgische premier Di Rupo wil de banksector in zijn land snel hervormen. De premier wil lessen trekken uit de financiële crisis om nieuwe misstanden te voorkomen. In verschillende Belgische kranten zegt Di Rupo dat de banken moeten worden gesplitst in een spaarafdeling en een zakenafdeling. Voor banken die beide activiteiten blijven combineren moeten strenge regels komen. En als die regels worden overtreden moeten daar flinke boetes op staan, vindt de Belgische premier. Het treinverkeer tussen Zeeland en Noord-Brabant is weer op gang gekomen. Na het ongeluk van vanochtend vroeg op een spoorwegovergang in Krabbendijken. Daar kwam een automobilist om het leven bij een botsing met een goederentrein met vuilnis. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Het weer, stapelwolken en flinke zonnige perioden. Het is overwegend droog en het wordt vanmiddag een graad of 19. Morgen plaatselijk wat regen. Het wordt dan een graad of 20. En de dagen daarna wat meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB nou, Verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij 1 Brugge 2 en bij knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Kerkdriel 3 kilometer. Een ongeluk op de A7 van Groningen naar Herenveen Bij Drachten zorgt voor een file van 3 kilometer. De A15 van Gorkum naar Europoort. Is tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein nog steeds afgesloten. Na een ongeluk. Gaat nog wel even duren en zolang kan het verkeer richting Europort beter omrijden over de Van Brineoordbrug. En door werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht, bij knoop het Hooipolder, twee kilometer.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 Dit is Radio 1. Tros Kamerbreed. Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen aan tafel. In onze Tros Kamerbreed campagne-uitzending vandaag twee lijsttrekkers. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid en Siebrand van Haarsma, Buma van het CDA. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. De een, Samson, lijkt sinds hij een stropdas draagt de wind mee te hebben en in alle peilingen te stijgen. En de ander, Buma, heeft zijn naam wel ingekort. Maar hij zei deze week zelf dat het terugwinnen van de kiezers toch echt een project van lange adem is. We gaan het vanochtend hebben over het midden, het radicale midden. En het links van het midden. Maar vooral over, zo noemt Diederik Samson dat vaak, de stip op de horizon. Kortom over hoe het verder moet met Nederland. De kiezers luisteren mee, alles wordt op waarheid gecheckt... dus de lijsttrekkers zijn gewaarschuwd. En die kiezers zitten vandaag ook weer hier in de zaal... in de Openbare Bibliotheek in Den Haag aan het spuien, waar wij vandaag ook weer te gast zijn. Die kiezers laten zich tijdens deze uitzending misschien ook wel horen. En wie zich in elk geval laat horen is cabaretière Sanne Wallis de Vries. Halverwege geeft zij voor het eerst in onze uitzending... een mooie eigen blik op de campagne en de verkiezingen in haar eigen column. Ja, Mijn eerste kranten van de zaterdag. En daar valt ons oog op een grote kop in de Telegraaf vanmorgen. Uh, spoedklus 130 borden. Nou ja, we mogen op uh, diverse plaatsen in het land plots 130 uh, lekker planken. Um, um, meneer Samson, als u in het kabinet uh, zou zitten, is dat een maatregel die u onmiddellijk zou schrappen? Nou, we hebben hem niet voorgesteld en ik ben er ook niet zo mee bezig. De Telegraaf is geloof ik al wekenlang aan het regelen dat we overal 130 mogen. Uh, met alle bijwerkingen daarbij, want wel of geen bordenverwarring... Uh, maar wij zijn er niet zo enthousiast over. Maar het zou ook niet het eerste zijn waarmee ik nou meteen aan begin. Omdat Nederland volgens mij iets grotere problemen heeft... dan de vraag hoe hard we mogen rijden op een paar kilometer snelweg. Van maar het is wel land. een hele makkelijke maatregel natuurlijk. Want die borden zijn zo over te plakken. Dus je zou ja, kunnen zeggen, we kunt, doen het En Je kunt er alle kanten weer mee op. Nee, het is, wat erachter zit is een stuk ingewikkelder. En dat heeft ook het CDA overigens terecht uh, in de tijd op gewezen. Als je met z'n allen 130 gaat rijden... vervuil je de lucht meer, maak je meer geluid... En heb je voor de omgeving dus meer overlast. Alle reden en dus om zomaar terug te draaien, zo gauw u de kans ziet? Nou, wij hebben overigens gewoon voorgesteld om het inderdaad terug te draaien. Maar ik aarzel een beetje omdat ik gewoon niet vind dat dit het belangrijkste is... wat Nederland op dit moment moet bezighouden. Nou, ja. Toch heeft uw congres, dacht ik, wel besloten om het gewoon maar niet te doen. Hè? Ja, dat klopt. Ja, Daarom ja, zeg ja. ik, in ons dus... programma staat ook gewoon... wij willen dat je 120 rijdt in Nederland, dat maar, is best als... snel, en dan kom je precies 56 seconden later over de afsluitdijk dan als je 130 mag rijden. Dus ik geloof ja, dat dat soort verschillen eh, niet zo heel belangrijk zijn. Maar als u in de regering zit, dan laat u het nog even zo. Zo belangrijk vindt u het niet. Nou ja, ik constateer tot nu toe dat het, het nog niet, niet zo goed lukt... om überhaupt die 130 erdoor te krijgen. Dus misschien hebben we het op 12 september nog helemaal niet geregeld met z'n allen. Ja, ja. Meneer Buma, u eigenlijk... U, u bent daar eigenlijk geloof ik qua CDA niet echt voor. Maar u bent nog steeds verantwoordelijk voor het regeringsbeleid. Dus uh, het blijft ook zo. Wat ja, dat betreft... zeker, zeker. En in ieder geval weet ik nu dat als er 56 seconden na mijn auto komt, <lacht> dan, ben dan is dat wel. direct, direct Samson. Ik rijd nog iets langzamer. Nou, ik had de indruk de laatste week dat het waarschijnlijk andersom zal zijn. <lacht> nou, ik rijd vaak naar de afst naar Mijn oude zoon in Leeuwarden. Dus de eerlijkheid gebiedt dat de, de, de verhoging van de snelheid op de Asterdijk... inderdaad betekent dat ik twee keer 56 seconden langer bij mijn ouders heb. Ja. Maar even, uh, zou u het terugdraaien ja. of zegt u het blijft gewoon ja, zo? Die 130, 130 kilometer onderweg. zijn we het hartstikke wel, mee eens. Um, kijk, het, het is overigens al langer afgesproken, met het CDA ook. En het zou ook al langer per 1 september ingaan, dus dat is gewoon nu zo. Um, ik heb wel een beetje de indruk dat de, de VVD dit tot zo'n beetje hoofdpunt... van het regeringsbeleid heeft verklaard... Terwijl we op dit moment in een, in een campagne zitten die gaat het, over. Het getal, wij... het getal 130 klopt toch? Daar hebben we het hier wel over eens. <laughs> ja, is... Ik heb geen <lacht> afrondings. <lacht> gaat, gaat die verder? Maar, ja. uh, de 130 hebben we het over. Maar het lijkt mij niet uh, het hoofdpunt van waar Nederland zich op dit moment mee bezighoudt. Want het gaat over de grote vraag hoe wij na 12 september zorgen dat we uit de crisis komen. Dus ook bij u 130 blijft gewoon 130. Jazeker. Afspraak is afspraak. Ja. Ja, ik begreep trouwens dat u zich ook nog opwond over een ander verhaal betreffende uh, het vervoer. De spoorwegen die heeft een, uh, een belastingroute via Ierland. Een, toch een soort staatsbedrijf uh, die daar uh, uh, gunstiger is dan in Ierland. Ja, nou, dat is in wezen vind ik, een veel wezenlijker bericht vandaag dan die, dan die 130 kilometer. Het blijkt dus dat de Nederlandse spoorwegen uh, via een constructie via Ierland allemaal belastinggeld ontduiken. Of dat binnen de regels is of niet, weet ik niet. Maar als je praat over de moraliteit van een bedrijf... wat ook steunt op Nederlands belastinggeld... op Nederlanders die dat, uh, die kaartjes kopen... dan ga je niet vervolgens proberen de belastingen te ontduiken via Ierland. Hoe noemt u dus, dat, als, als de NS dat wel doet? Nou, ik vind dat dus een gebrek aan moraal van zo'n bedrijf. Dus? Want de moraal hoort meer te zijn dan alleen maar mag iets volgens de regels. Dat hoort ook het besef te zijn dat je het met publiek geld doet. En dus moet de NS dat ook niet doen. De NS moet... En dus moet er aan die constructie een eind gemaakt worden, vindt u? En dus moet er ook aan die constructie een eind gemaakt worden. Ook, als die, ook als die gewoon legaal is ja. op dit moment. Dan zegt u dat moet niet. Nee, dat moet, dus niet, dat moet zeker niet gebeuren. Nee, als de NS dus op die manier met geld van de Nederlanders omgaat... dan zeg ik, zorg liever dat de kaartjes hier goedkoper worden of iets dergelijks... maar ga niet via Ierland een slimme constructie verzinnen. Oké, okay, onder die uh, gedachte staat uw handtekening ook, meneer Samson? Ja, onder die gedachte zeker. Ik weet alleen niet hoe je het dan weer precies moet organiseren. Ik begrijp ook dat dit al vele jaren overigens aan de gang is. En het is natuurlijk eigenlijk een bizarre constructie. Want de NS is gewoon van ons. Is van ons allemaal, van de staat. Het is 100% staatsbedrijf. En dan stelen we dus van onszelf. Ja, het zou ook neerkomen omdat het sinds 1999 gebeurt... op tenminste minste 250 miljoen euro. Dat is ja, een heel bedrag. dat is een hoop geld. Als we dat dan terughalen, dan halen we het terug van onszelf. Dus er is iets heel bizars gaande. En ik ben het wel met de heer Buma eens... Dit moet je gewoon niet doen. Ik, ik denk dat het vast wel via de regels kan. Want de regels zijn ingewikkeld en advocaten zijn slim. Dus er is vast iets verzonnen wat legaal is. Maar het deugt gewoon niet. Beiden zeggen hier het moet afgelopen ja. wezen. Even aan u. Het is uh, volop campagne. De kranten staan boordevol, vol. Radio, televisie. Het is allemaal niet te vermijden. Uh, meneer Buma, als u nou op zo'n zaterdag... Uh, in de Telegraaf, de grootste krant van Nederland, een groot verhaal ziet. Nieuwe held van links, PvdA-lijsttrekker, uh, Diederik Samson, lijkt herboren naar de zomer. Met een prachtige foto, met stropdas inderdaad. Voor de radioluisteraars heeft hem nu net even niet om, maar dat komt gewoon omdat het radio is. En misschien nog een leuk detail, een paarse stropdas? En een paarse stropdas uh, op die foto in de Telegraaf. Als u nou zo'n pagina ziet, zoveel mensen lezen die krant, wat, wat denkt u dan? Nou, dan denk ik in de eerste plaats... zo'n stropdas heb ik ook. Ook een paarse? Ja. Waarmee ook, ook alweer een, een nieuwe stropdas. suggestie is ingezet? Ja. Maar ik had hem al langer. Ja, vast. Ja. Dat, dat durf ik wel even... Maar goed, bent u een beetje jaloers op zo'n verhaal? Nieuwe held van links, prachtig in de Telegraaf? Nee, dat soort uh, problemen heb ik niet mee te maken. Dat nieuwe ik held van kijk. het midden. Zou u dan zo niet graag in de Telegraaf staan? Nou, nee, want het gaat niet om mij of, of ik de held ben en ik denk dat Diederik Samsom er ook over, zo over denkt... het gaat om het land waar wij een toekomst voor willen. En daarvoor heb ik natuurlijk de media nodig... want daar kan ik het verhaal mm. mee vertellen. Maar het gaat mij niet om de kleur van de stropdas op de foto. Het gaat mij om de vraag hoe wij Nederland uiteindelijk uit die crisis helpen. En tot nu toe is die campagne natuurlijk te weinig over de inhoud gegaan. En laten we proberen de komende week, anderhalve week... wel over de inhoud nou, te gaan. Nou, dat maken. gaan we hier ook proberen. Maar toch, er wordt alom in de kranten ook uh, gesproken... over een, een draaipunt in de campagne. Dat het niet alleen meer tussen Roemer en Rutte gaat... Maar dat ook Diederik Samsom, die naast u zit, opeens een belangrijke rol gaat spelen. Misschien ook wel voor de eerste plek, voor het goud. Uh, ziet u dat ook zo? Ja, dat vind ik dus de grote misvatting. Dat het hier gaat om goud, zilver, brons. Het gaat oh. om Nederland en het verhaal voor Nederland. Ja, en ik doe deze campagne met grote motivatie. Het gaat motivatie. over winnen en verliezen en wie de premier wordt. En wie het eerste aanzet is. Dus dat, de... is dat is misschien uw campagne. Oh. Maar dat is niet de campagne waar Nederland mee nou, bezig Misschien in is. is dat nou juist uw probleem. Dat kan. Maar ik denk dat het werkelijke probleem is dat Nederland een oplossing van de crisis wacht. En daar ben ik als CDA'er zeer gemotiveerd voor. Omdat ik van overtuigd ben dat de campagne niet gaat over de vraag... wie is de leukste in die campagne, welke kleur heeft de das of weet ik wat voor dingen. Maar de werkelijkheid is dat we gewoon een grote opdracht hebben. En die voel ik zelf ook. Een grote motivatie, maar ook een grote opdracht. Nou, toch nog heel even kort, Diederik Samson, Want u werd natuurlijk wel heel erg lekker wakker met deze telegraaf in de bus, hè? Nieuwe held van links? Ik word niet meer wakker met de telegraaf in de bus... maar ik kan hem via een iPad wel binnenkrijgen. En dan zie je de foto ook. Ja, nee, het is altijd leuk als je op deze manier Niet eerder voorgekomen misschien ook dat Daar ga ik nu schijnzinnig over doen, maar het is... Ik wil het wel uh, aansluiten bij de heer Buma. Het is niet wat op straat leeft. Ik, ik nee. voer nu, sinds we weten dat er verkiezingen zijn... voer ik drie maanden campagne. En al drie maanden schrijven media... dat snap ik heel goed over Rutte versus Roemer... en wie wordt de grootste en dergelijke. Daar gaat het toch ook drie, om? Nee, want al drie maanden hoor ik op straat... als ik aan mensen vraag waar houdt u zich nou mee bezig... dan vragen ze zich af, hou ik mijn baan nog? Of hoe hoog wordt de zorgpremie? Dat zijn eigenlijk de eerste twee. En daarna komt Europa dan ook al heel snel om de hoek kijken. Dat zijn de drie thema's... Waar als je nu naar buiten loopt, en je vraagt drie mensen. Dan heb je drie, drie thema's te pakken. En pas als je een journalist op straat tegenkomt. Mm. Overigens in Den Haag is die kans best groot. Dan hoor je, nou het gaat over de vraag wie de grootste wordt. Ja, maar het gaat er toch ook om op enig moment, namelijk op 12 september... dat u probeert die mensen te overtuigen ja, op u te stemmen. Nee. Of doet u net ben zoals de heer Buma heen, nee, nee, dat u dat niet, een beetje in het midden laat? Nee, ik ben niet naïef. Uh, ik, we, de Partij van de Arbeid heeft een plan voor Nederland. En om dat plan waar te maken willen wij zo groot mogelijk worden. Dus ik wil heel graag deze verkiezingen winnen. Dat, dat, laat daar geen misverstand ja. over bestaan. Maar ik zeg wel, op straat gaat het meer over de zorgen van mensen. En die gaan over banen, over... Premies over Europa, over wat er in de wereld allemaal nog kan gebeuren. en de zorgen die men zich daarover maakt. En minder over de, de, de scorebordrace, die een verkiezing dan ook uiteindelijk altijd wel weer is. Ja. Oké, okay, nou tot zover de kranten. Tros radio 1. Nou, we hebben een hele week van uh, allerlei cijfers achter de rug. Het CPB kwam met zijn uh, doorberekeningen. Uh, u heeft zich daar natuurlijk uh, uitvoerig in verdiept. Wij vinden onderhand dat er geen touw meer aan vast is te knopen... want het is natuurlijk één grote brei van cijfers, een mix van cijfers. En straks, als de uh, partijen het met elkaar zullen moeten gaan doen... dan blijft er van die cijfers voor en achter de kom... Er toch eigenlijk helemaal niks meer over, meneer Buma. Nou, maar zo moeilijk is het niet, hoor. De onze was goed en alle anderen waren slecht. <lacht> <lacht> nou, dat is dan bij deze door u ja. vastgesteld... Maar bent u het ook mee eens dat het straks na de... als eenmaal de formatie aan de gang gaat... dat dan al die cijfers in dezelfde mixer gaan draaien... en dat het dan maar helemaal de vraag is wat er van al die cijfers overblijft? Ja, dat is absoluut waar. Maar sterker nog, dat is nu al dus zo. Dus is het gewoon een groot rookgordijn... en hebben we er eigenlijk niks aan, aan die doorberekeningen van het CPB? Ik uh, vind het geen rookgordijn. Want de, het voordeel van het CPB... is dat toch iedere partij echt met al zijn plannen moet kijken of het... Kan. Nou, niet met en... al zijn plannen, hè? Want ik begrijp dat u zelf mag indienen bij het CPB... wat u doorgerekend ja, wil hebben en wat er niet. Tuurlijk. Dus het gaat ook weer niet over alle plannen. Nou, nee, ik ga het toch niet veel nuanceren. Nee, ik ga toch zeggen... het CPB is een onafhankelijkste scheidsrechter. En ik denk dat iedere partij ook de onze wel eens denkt... van nou, die scheidsrechter is wel heel erg streng of is wel heel erg soepel. Maar per, per saldo krijg je dat je niet kan zeggen... ik ga maar eens even 10 miljard bezuinigen op een post... waar maar 5 miljard op staat, bij wijze van spreken. Wat in andere landen soms wel gebeurt in die campagne. Dus het is wel een disciplinering in die campagne. Oké, okay, dus punt... dat is het eigenlijk. Dat, dat zorgt ervoor dat partijen ja. een beetje bij de realiteit blijven. Ja, dat is denk ik de... en dus ook de, van dezelfde realiteit uit moeten gaan. Dat je niet kan zeggen, wij gaan toveren en bij ons wordt iedereen... iedereen krijgt een baan binnen vijf jaar. Dat kan niemand beloven. En het CPB zorgt wel... dat je langs dezelfde meetlat wordt gelegd. Het nadeel vind ik. Het is eigenlijk dus iets wat onder die verkiezingsprogramma's ligt... als dat er vervolgens de kern van het debat wordt... dan snapt geen kiezer er meer wat nee, van. Nee, precies. Dus dan laten we dat dan voor dit uur in elk geval ook afspreken... dat we al die cijfers een beetje laten voor wat ze zijn. Ja, tenzij ze gunstig maar zijn voor het CDA. Het, dat dan dacht, dacht CDA. ik wel dat u dat zou graag ja. Zou willen, ja. Nou ja, goed, uh, meneer Sams, het is natuurlijk wel zo... dat uh, de, de baas van het Centraal Planbureau zelf ook wel bij de presentatie heeft gezegd... de waarschijnlijkheid van ramingen is dat ze niet uitkomen. Ja, hij zei zelfs, we weten één ding zeker. Ja. Deze komen in ieder geval niet uit. ja Um, en dat is een mooie relativerende opmerking. En het is op dit moment meer waar dan ooit. Niemand kan weten wat er over vier weken, over vier maanden... of over vier jaar gebeurt met bijvoorbeeld Europa of in de wereld. Um, en daarom zijn deze programma's hebben een zekere relativiteit. Dat klopt. Waarmee ze hebben ze ook... ook een zekere ontluistering... omdat we zien dat uh, met alle verschillen die er onderling zijn... maar als je al die staafdiagrammetjes bij elkaar zet... dan zie je dat eigenlijk geen enkele partij erin slaagt... om de economische groei echt ongemoeid te laten... Sommigen doen er wat meer aan dan anderen. Je ziet ook dat geen enkele partij erin slaagt... om de werkloosheid weer onder de 5,5 te krijgen. Dat is toch een streven wat, wat Nederland altijd zal moeten hebben. Maar de komende vier jaar lukt het niemand. Dat is de harde realiteit waar Nederland in zit. Binnen die harde realiteit hebben we wel een aantal belangrijke verschillen. Namelijk hoe verdeel je de pijn van die harde realiteit... en hoe ver kijk je naar de toekomst. Hoeveel ben je bereid om nu al te investeren, ook in moeilijke tijden... om het in de toekomst voor onze kinderen een beter land te maken. Daar zitten ja. de grote verschillen tussen partijen. Overigens minder groot tussen het CDA en de Partij van de Arbeid... dan bijvoorbeeld tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. Ja. Maar uh, ik denk dat het debat ook daar vooral over moet gaan. Ja, betekent dat eigenlijk in praktijk, meneer Buma... dat uh, in die debatten de komende weken... dat de opmerkingen zoals, maar met u krijgen we dat... en bij ons krijgen we dit, dat u dat een beetje gaat minderen... en dat ook dat verhaal over het klopt niet en daar heb je me weer... en excuses aanbieden en fout herkennen... dat we dat gaan vermijden, dat dat voorbij is. Nou ja, wat mij betreft had het al voorbij kunnen zijn. Uh, want het is uh, met al die dingen een beetje een poppenkast aan het worden. Terwijl nog steeds de kern is dat het gaat over de toekomst. En ik hoop, we praten nu twintig ja. minuten inmiddels... ook over deze discussie en de CPB... dat we echt in, ook dit uur de toekomst gaan bespreken. Ja. Voor een deel dus gebaseerd... zonder meer op een CPB-raming en CPB-berekening... is dat dan hetzelfde doen. Maar het gaat om de toekomst die we van het land willen. En daar hebben wij ideeën in. Daar hebben heeft meneer Samsom ideeën in. En ik denk dat ook hier de kiezer echt horendol wordt van politici... die voortdurend zeggen dat de ander een onwaarheid spreekt... om vervolgens terug te horen dat hij dat zelf ook deed. En vervolgens weet niemand het meer. Ja, maar toch, u heeft ideeën, zegt u. Samsom heeft ideeën. Daar heb je toch een bepaalde strategie voor nodig... om die ideeën aan de man te brengen. Hè? En dan nou hebben we u afgelopen week in de krant horen zeggen... of zien zeggen dat u eigenlijk nu al berust in een forse nederlaag... een verlies van vijf of tien zetels. Dat is niet echt erg appellerend aan, aan de kiezers... om uw ideeën aan de man te brengen. Ja, het, is, is, wat is dat voor strategie? Nou, het tegendeel is waar. Ik ben zeer gemotiveerd. Um, ik vind wel dat ik moet mogen zeggen... dat het CDA de afgelopen twee jaar veel heeft meegemaakt. En dat dus het CDA een weg omhoog te gaan heeft. Ja, want u maar heeft als ik, dat gewoon... al, als ik, dat, ik vind het zelfs, als ik dat weg moet laten in een campagne... dan spreek ik maar de helft van het verhaal. Ja. Ik wil dus ook over mijzelf het hele verhaal vertellen. Er maar is... dan nog gaat het over de ideeën die ik voor de toekomst heb. En daar ga ik mee naar voren. Maar met erkenning van wat er in het verleden is gebeurd. Ja, wat is er in het verleden gebeurd? Waar komt uw verlies door? Nou, ik kan me herinneren, maar misschien dat u dat alweer vergeten bent... dat we de afgelopen twee jaar een behoorlijke interne discussie... in het CDA hebben gehad. En nogmaals, ik vind dat ik maar daar die... open over moet zijn. Dus ja. ben ik dat ook in een campagne. Die interne discussie ging met name over de PVV. De samenwerking met de PVV. Ja, ja dat was de, dat, dat is ja. um, vind, eigenlijk in het begin gezien... de discussie gebleven. Ja, dus, vindt u uh, van, eigenlijk achteraf gezien dat het CDA daar een cruciale fout in heeft gemaakt? Nou, Daar heb ik al natuurlijk heel vaak over gesproken. En um, om nou te voorkomen dat we weer een uur over het verleden gaan praten... blijf ik hetzelfde zeggen als wat ik daar eerder ook over gezegd heb. Ja, nou, maar ik ben er maar toch de... een beetje benieuwd naar. Omdat, kijk, uh, uiteindelijk is natuurlijk uit deze coalitie de PVV weggelopen, ja, niet het CDA. Ja, weet u, ik kan voor de tiende keer dat zeggen, maar ik ga toch langs want verwijzen naar wat ik eerder zeg. Ik heb toen keuzes gemaakt waar ik voor sta. Maar ik vind in deze campagne dat de kiezer er recht op heeft om een CDA-leider te zien die niet wegloopt voor zijn verleden... en die weet dat het van ver moet komen. Nogmaals, dan zeg ik dat ook. En als dan iedereen tegen mij zegt, van, dan had je moeten verzwijgen... dan zeg ik, nou, ik had het eens moeten verzwijgen. Dan had iedereen dat gezegd. Okay. Dat doe ik dus. Maar dan blijft de kern, ook voor dit uur... Ja. Het is een basis waar we mee verder gaan. Ja, maar goed, het en is. En meneer Somsom hier ook maar voor niks. Als we de hele tijd luisteren waarom zou u zich ermee bemoeien? Het <grijg> gaat met hem hartstikke goed. Um, nee, maar toch nog even: uh, uh, uh, die oude koeien uit de sloot gehaald, en daar houden we er ook over op. Het is natuurlijk wel zo, wat Mariet zegt, dat u niet bent weggelopen in die samenwerking met de PVV. Maar dat de PVV is weggelopen. En dat u zelfs heeft gezegd op dat cruciale moment, op die zaterdagmiddag, dat u dat betreurde. En dan kun je toch als eenvoudige kiezer denken dat u er eigenlijk gewoon het liefste mee had doorgegaan. Nou, u u uh, citeert mij nog genuanceerd als u zegt dat ik toen zei dat ik dat betreurde. Ja, precies. Ik heb toen meteen gezegd dat ik heb mijn buik van vol Nee, maar u betreurde net dat, dat er iemand wegliep. En dat heeft de VVD ook betreurd. Dus dan denk ik als eenvoudige uh, kiezer... dan had u er eigenlijk het liefste toch mee door willen gaan. Nou, op dat moment... Ja, we gaan weer naar nee, dat nee, moment. Niet weer, het moment. Logische... Na zeven weken huh? mekaar op mekaars lip zitten en een moeilijk compromis sluiten. Weet, u weet van mij dat ik dacht dat we die dag een akkoord hadden. Ja. Dus ik had dat akkoord gewild. Het gevolg, vergeet dat niet, is dat we in deze campagne zitten en dat niemand enig idee heeft hoe op 13 september de Nederland geregeerd zal worden. Dus het heeft een ontzettende consequentie gehad. En mijn stelling is, als je wegloopt, wat Geert Wilders deed op een moment dat de verantwoordelijkheid nou eenmaal op jouw schouders rust... dan zeg ik maar één ding, doe ik niet nog een keer. Volgende keer doe ik het niet mee. Hij loopt weg uit uh, het katshuis en nu loopt hij weer weg uit Europa. Ja. Loopt overal weg. Ja, maar u snapt ook mijn vraag namelijk dat ik van u wil horen. U wilde eigenlijk gewoon wel door met de PVV en nu wordt de indruk gewekt... alsof dat allemaal op een misverstand berust. Ja, maar u vergeet één ding, namelijk dat op zaterdag 21 april het kabinet viel... Maar dat ben omdat ik niet vergeten kon... hoor, want daarom zitten we hier. Nou ja, dat is dus wat ik wil zeggen. Op 21 april dacht ik dat wij een akkoord konden sluiten. Een akkoord waar ik pijn mee leed. Maar wat op dat ja. moment, vergeet hij naar het perspectief toen... wat u betekent... toen graag wilde samen doen met de PVV. Gewoon erbij, met z'n drietjes, klaar. Ik wilde dat akkoord sluiten natuurlijk. Ja, ja, met... ja, ik nee, toch niet. Okay. Het is, een, okay. het is bijna verrassend dat nee. u... Uh, het, het, het een verrassing vindt dat ik na zeven weken een akkoord wilde hebben. Nee, maar wat wij wel verrassend vinden is dat u dat toen wilde... en dat u nu iets heel anders wilt. En dat mensen daardoor ook gaan denken... nou, die politiek die zwabbert gewoon alle kanten op. Waar staat dat CDA nou werkelijk voor? Ja, zo heb ik die vraag in de hele campagne nog niet gekregen... omdat mensen nou, beseffen... Zijn we zijn ik... we gelukkig origineel in ja. de ja. helische ja, ja, Dat is heel goed, mensen heel goed dan beseffen dat de val van schrijven. een kabinet... De, de val van een kabinet nogal wat is omdat je vertrouwen aan elkaar geeft. En zoals ik in de politiek zit, is dat dat ik ga voor mijn idealen. En vervolgens ook weet dat je anderen daarvoor nodig hebt om dat te bereiken. En dat betekent dus ook de start van deze campagne. Dat ik besef wat er is gebeurd. Maar de toekomst van Nederland staat op het spel. Niet het verleden. Diederik Samson, um, uh, u heeft natuurlijk ook een strategie in deze campagne. En dat is een hele bijzondere strategie. Want u bent van zeg maar, een relatieve outsider... aan het begin van de campagne... nu volop in de schijnwerpers gekomen. Is dat nou omdat u het zo goed doet... of omdat uw grootste concurrent Emiel Roemer het minder goed doet? Ja, dat is niet de strategie. Dat is wat er nu het gevolg is van wat we uh, al drie maanden aan het doen zijn. En Heeft u al... niets van tevoren over nagedacht? Ik heb wel gehoopt dat het zou gaan gebeuren. Maar je weet dat nooit van tevoren hoe dat precies gaat. Wat wij van, vanaf dag 1 hebben besloten... en eigenlijk al voordat het kabinet viel... want op 10 april... Eh, dat was dus nog voor die beruchte datum die we net noemden... 21 april. Op 10 april presenteerde de Partij van de Arbeid... zijn keuzes voor de toekomst. Dat was een soort heroriëntatie. Eh, anticiperend op eh, iets wat uit het katshuis zou komen... of op nieuwe verkiezingen als het katshuis zou mislukken. En vanaf dat moment ben ik eh, stad en land ingegaan... om dat verhaal te vertellen. En ik zeg erbij elke dag dat je het verhaal aan mensen vertelt... en ook dingen terughoort, soms kritiek, soms hun eigen verhalen... wordt jouw politiek beter. En nu drie maanden later voel ik ook uh, nog meer dan drie maanden geleden... wat ons verhaal is, hoe wij verder moeten met Nederland... wat mensen daarvan vinden wat hen bezighoudt. En, en ik u denk daarmee... dat dat in zekere zin de verklaring is voor wat er nu gebeurt. Ja, ja. Schurkt u daarmee juist wat meer tegen de SP aan? Of zegt u van, nee, we hebben langzamerhand ons verhaal een beetje gedestilleerd... en we zijn nu ons een beetje van de SP aan het afkeren? Nee, geen van beide. Maar ik, ik zie maar wel, bent wel... ik u wel een beetje de... SP light. Nee, op 10 april toch? presenteerden wij die keuzes... en er zaten bijvoorbeeld keuzes in over de zorg. Waarbij wij... Uh, Anders dan in het verleden, inderdaad, veel kritischer zijn over de marktwerking in de zorg en de gevolgen daarvan. Wat dat werd door, het van als, de SP was, dat werd door mensen geduid als een we zeggen, stapje naar links. Als je het zo eendimensionaal zou moeten doen. Nou, dat doen maar, we dan maar even. Maar, dat vind ik toch wel een... maar een van de punten ja. is nu daadwerkelijk. Op 13 september, een van de eerste dingen die u gaat doen... Nederland opzadelen met een totale systeemwijziging nee, in de zorg. Nee, dat is, wat u, dat is wel wat u gaat doen als u dat mooie verhaal van vertelt. Wat betekent dat er weer wachtlijsten gaan komen? Nee, ik denk dat we bij de zorg... Maar dan moeten we dat onderwerp maar meteen eh, nou ja, doen, doen. Want dat is wel een interessant, eh, we een afvinken, van de belangrijkste thema's hè? op dit moment. Iedereen erkent dat de zorgkosten te snel stijgen. Iedereen ziet dat er dingen moeten gaan gebeuren. Oud-minister Klink van het CDA heeft daar een beharterswaardig rapport over geschreven. Namelijk over de verspilling in de ziekenhuizen... die onder andere het gevolg is van overbehandeling. Klinkt een beetje raar, maar dat vindt dus echt plaats. Dat is deels weer het gevolg van het feit dat specialisten en ziekenhuizen per declaratie worden betaald. Dus zoveel mogelijk behandelen om meer maar dat te verdienen. dat is iets heel anders. Nee, maar als dus je daar nou van af, als je daarvan af wil... De overbehandeling, wat is dat? Twee, ja, keer, op zoveel... twee keer op dezelfde plaats die, die opereren? Ik wil ook of... niet van nee, overbehandelingen af. Ja, maar dus, dat dubbelen we allemaal. Ja, en nou is dus de vraag, wat is nou de beste methode om ervoor te zorgen... Dat we daar afkomen. Een Eén van de beste methodes die je daarvoor kan toepassen... wordt in Nederland ook op sommige plekken al gedaan... is gewoon specialisten in loondienst nemen... en niet meer per declaratie betalen. Dat en is stap dat een grote wijziging, heel... Buma? Vindt nee, u want, dat een want, grote wijziging? Nee, nee dat, dat is geen zelfwijziging. wijziging, maar dat zeg nee, ik ook. Daar zijn we het precies, volgens mij ook over eens. Ja. En als Ab Klink die, die heeft dit voorgesteld... En twee maar wel binnen het stelsel wat we nu hebben. Want je moet er toch niet aan denken dat we per 1 januari weer totaal andere rekeningen ja, ja, gaan krijgen. Even... Iedere Nederlandse kiezer moet weer helemaal opnieuw beginnen. Precies, we een is systeem heel... hebben. En daar wil ja. ik met, met Diederik Samson wel graag over praten. Een systeem hebben wat we kunnen verbeteren. Inderdaad de manier waarop de specialisten betalen, de loondienst, maar, de hoge salarissen. Daar die wil die nu ik zijn, het ook over. De grote fusies in de ziekenhuizen. Maar dat kan binnen het huidige systeem, zonder dat we Nederland helemaal gek maar maken. We moeten hier dus ook geen en uiteindelijk met wachtlijsten eindigen. Want dat moet, krijg je. Nou, maar we moeten ook geen systeemdiscussie maken. Het eerste wat u doet. Nee, want dat doe ik dus niet. Ik heb het over de aanpak van uh, overbehandeling, van betere zorg leveren dicht bij mensen, omdat mensen geen last hebben van het stelsel. Mensen hebben last van hun heup of van hun maag. Maar, maar zegt u en daar niet? willen we dus iets aan doen op de juiste manier. En dan volgens mij als iedereen nou zijn retoriek loslaat. Het retoriek over dat de marktwerking zaligmakend is, of dat staatsziekenhuizen de oplossing bieden. Allebei is gewoon niet waar. Dat weten we ook. U heeft, ja, het, dan ook, u heeft het ook over uzelf. Dus. Ook, nou ja, ik heb nooit over staatsziekenhuizen ja, Ik hoor het Dit is te gemakkelijk, want u zegt in, in zin 1: retorisch, we moeten van de marktwerking af, en zin 2 is, we moeten geen retoriek doen. U begint met de retoriek en zegt eens zin later... ik wil van mijn eigen retoriek nee, af. Nee, nee. Ik wil van de, mar de marktwerken. Ja, daar, daar waar die oh, in de weg zit kijk. van betere zorg. Ja, maar dat is ook precies... Dat is al een heel ander nee. verhaal. Maar nuanceer het dan ook eens een keer in een debat op tv. Ik, we zetten het nu op de radio. Het wordt, nou, ja, dan staat het niet geen camera bij. Net niet te nuanceren. Juist nu nuanceren. Laten we, laten we nou even proberen die inhoud vast te houden... en niet elkaar vliegen af te vangen. Ja. Als we nou proberen om de zorg beter te regelen. Dichter bij mensen. Allereerst, we hadden het al en we waren het er al over eens specialisten in loondienst, is een stap voorwaarts. Stap 2 zou zijn, wat ons betreft... investeer maximaal in de zorg in wijken. Dat betekent extra geld uittrekken. Dat is contra-intuïtief, want iedereen zegt dat moet bespaard worden. Nee, extra geld uittrekken daar waar het uiteindelijk betere zorg oplevert... en op lange termijn kosten bespaart. 1 miljard extra investeren in wijken, wijkverpleegkundigen en huisartsen. Nee, geen bedragen noemen, want dan moeten we het checken. Het is een hoop, een hoop geld, maar zo'n ook een mooi afgerond bedrag. Nee, dat staat allemaal doorgerekend. Ik noem u het paginanummer. Nee hoor. Uh, 1 miljard extra investeren. Maar, nee, maar serieus, dat zijn de stappen die je voorwaarts zet. En dan vervolgens, ja. nog één stap noem ja. ik... ziekenhuizen niet meer met elkaar laten concurreren... want dat moet nu, maar vooral met elkaar laten samenwerken... En de manier waarop we dat dan precies organiseren... welk stelselwijziging het je daarvoor nodig is... duizenden knappe ambtenaren die dat kunnen verzinnen. Dit is mijn ideaal voor ja, Nederland. Die samenwerking die gebeurde in Eindhoven al op... of toch ja. maar weer niet, geloof ik. Zo, ik. U? ik was een beetje te enthousiast over die samenwerking van die ziekenhuizen in Eindhoven. Oh ja, daar begin He? ik dan nu zelf over. Nee, dat klopt. Ja. Ik, ik wees op een experiment wat in Eindhoven gedaan ja. gaat worden... Waar men zeer enthousiast over is. Waar zorgverzekeraars en huisartsen ook al eerste stappen in zetten. Ja, maar, waar maar ik dus was te enthousiast geen over de resultaten. Ervoor. Ja, de resultaten zijn gewoon nog niet bekend. Dus dat kunt u nog niet met helemaal, bewijzen staan. Het gaat heel goed komen. Buma tot slot. Nou, dit lijkt erg op het systeem euh, zoals dat op dit moment bestaat in de zorg... met een aantal wijzigingen. We okay, gaan nou, niet van die grote verhalen yeah. van de marktwerking moeten weg... want u houdt het gewoon het systeem overeind en verbetert dat. En dat is een hele goede okay, goed uitdaging. Nou, daar zitten dus ja. een groot aantal maatregelen in... die minder marktwerking ja, tot gevolg best. hebben. Nou, prima. Zijn ja, we daarover Nee, maar eens. goed. Het gaat er even om dat de indruk werd gewekt... dat u het hele stelsel op de, op de schop wilde nemen. En dat is dus ik wil, beter, ik wil betere zorgregelen, dichter bij mensen, voor een betaalbare prijs. En daar wil ik alle maatregelen voor nemen die daarvoor nodig zijn, maar wel als middel en niet als doel, duidelijk. Volgens mij uh, wordt er achter mij bewogen, en dat is ook het geval, want uh, Sanne Wallis de Vries is bij ons. We gaan zo verder uh, debatteren aan deze tafel, maar toch eerst eventjes haar moment van bezinning. Luister even wat uw woorden teweeg brengen. Als je iets niet mooi aan jezelf vindt, dan moet je dat veranderen. Dat is een van de waarheden die ik Latoya, Latoya Jackson... ooit heb horen debiteren. Ik meen bij Ivonie in zijn onvolprezen tv-show. De tv-show die net zo oud is als alle lijsttrekkers bij elkaar. Nee hoor, dat is niet waar. Dat is een leugen. Of in ieder geval geen feit. Of in ieder geval geen gecheckt feit. En mocht u ondertussen aan het googelen zijn geslagen... in welke eeuw toch die Chinees Latoya leefde. Die zei, als je iets niet mooi vindt aan jezelf... dan moet je dat veranderen. Ik doelde op de zus van Michael. Michael Jackson, king of pop. Daar wil ik vanaf wezen. Dat vond ik altijd zo'n rare keuze bij een zanger, king of pop. Ik zelf zou kiezen voor pop, qua hoe de man, of man, maar hoe die op het eind van zijn leven eruit zag, qua hoofd en de verbouwing ervan. Hij had zijn neus zo klein mogelijk laten maken, om in ieder geval maar niet beticht te worden van leugenachtigheid. Er werden hem al genoeg neuroses aangerekend. Het lijkt een grote stap van Michael Jackson naar de hier aanwezige twee lijsttrekkers. En dat is het ook. Ik wou het bruggetje even maken via die neuroses. Die kun je de lijsttrekkers hier te gast vandaag niet aanrekenen. Althans, geen duidelijk zichtbare. En als ze er wel onder lijden, dan boeit het deze dagen niet. Wat deze dagen het volk en de media overmatig blijkt te boeien, is de vraag... ligt die of liegt die niet? Wat ik dan weer boeiend bevreemdend vind. Want ik dacht dat liegen normaal was in de politiek. En zeker in verkiezingstijd. Ik dacht dat lijsttrekkers er altijd een potje op los stonden te liegen. Dat ze altijd loopjes namen met de werkelijkheid. Dat ze altijd de feiten verdraaiden. En recht toe, recht aan stonden te jokken brokken. Alles om de kiezers naar hun partij te lokken. Zo gek is dat toch niet? Hoeveel filmtrailers van twee minuten beloven niet een filmspectakel van twee uur... wat uiteindelijk vaak een slaapverwekkende vertoning blijkt te worden met een gevoelstijd van 200 jaar? Hoe vaak is de opwinding rondom het verwekken van een kind niet uitgemond... in een dodelijk vermoeiende, minstens 18 jaar durende, op mantelzorg gelijkende uitputtingsslag? Zieltjes winnen, daar gaat het om. Wat nou waarheid? Het is campagnetijd. Uiteindelijk, of je nou in de regering komt of niet, wordt het toch altijd een potje compromissen sluiten waar je bij staat. En uiteindelijk kan geen enkele partij garanderen dat wat ze misschien heel graag zouden willen, dat dat bewaarheid wordt. Dat is nog nooit een politieke partij gelukt. Om dat wat ze beloven helemaal uit te laten komen, dat is ook vaak het grote leed en het grote verdriet van de kiezer. En dat verklaart ook het succes van een partij als de VVD twee jaar geleden. Maar dat terzijde. He, veel kiezers hebben destijds gewoon geroken... dat die partij nooit zichzelf zou verlogen en laat staan liegen. En het is gewoon een feit dat die partij altijd naar de kiezer toe... heeft waargemaakt wat ze hadden beloofd. Maar dat even terzijde. Daarom, ten slotte, gaan wij binnenkort ook weer naar de stembus. Maar dat terzijde, vanwege de waarachtigheid, de standvastigheid... en de oprechtheid van het gedoogkabinet. Prachtige waarden, mooie tijd. Maar dat terzijde, naar het nu. Nu ligt alles weer open. Alles kan nog gebeuren. Het kan nog alle kanten op. Er zijn veel zwevende kiezers. Ik zou, als ik lijsttrekker was, ook lekker een potje liegen. Of in ieder geval de waarheid een beetje aandikken. Als je niet een beetje jokt, luistert er niemand. En bovendien, als iedereen altijd de waarheid sprak... was zelfs Balkenende inmiddels gescheiden. <coughs> Dat denk ik. Rekent u het mij alstublieft niet aan? Ik denk dat. Je weet het niet. Je weet het gewoon niet. Je weet het nooit. Het enige wat je kan doen als kiezer is je neus in de lucht steken... en proberen te ruiken welke partij volgens jou de beste is. Welke kampioen. Verder weet je het niet. Ik weet niet waar de heer Samsom en de heer Buma aan lijden qua neuroses bijvoorbeeld. En ik denk dus dat dat er niet toe doet. Wat ik bijvoorbeeld nu wel weet... is dat de heer Buma de grootste neus heeft van de twee. Dat is gewoon zo. Dat is een feit. Weliswaar een zeer onbelangrijk feit. Maar toch, dat sta ik hier ter plekke te checken. En dan kunt u thuis uw conclusie trekken op uw manier. Ruikt u maar. En verder, wat misschien ook nog wel van belang is om te weten... is dat ik vrijwel zeker weet dat de heer Samsom onder zijn hoofdhuid... die nep is, want daar was hij niet tevreden over. En hij kent de uitspraak van Latoya Jackson ook. Dat moeten we. Want hij kent het repertoire van Jan Smit. En het repertoire van Jan Smit is totaal vergelijkbaar met de uitspraken van Latoya Jackson qua gewicht. Maar dat de heer Samson dus onder zijn neppe hoofdhuid een bos haar verbergt. Want dat heeft Jan Veen ook. Dat zag ik in reclame. En die knappert van Eredivisie Live ook. Hoe heet hij ook weer? Umberto Tan. Die trouwens niet echt Tan heet. Maar dat is een artiestenaam. En die slaat op zijn tan. Op zijn... Nou, slechte grap. Huh. <lacht> en van meneer Buma krijg ik nog geld qua stemraam. <lacht> Dat zijn gewoon feiten, mensen. Feiten die ik gewoon uitspreek, omdat het kan. Het is aan u, luisteraar, kiezer, om te beoordelen in hoeverre u dit alles meelaat wegen in uw partijkeuze. Ik wens iedereen veel sterkte bij dat kiezen de komende tijd. En onthoud u, mocht u nog zwevend zijn, de uitdrukking, de waarheid regeert, bestaat niet. Dat heb ik opgezocht. Want als je iets niet weet, kun je het opzoeken. Dat heb ik niet van La Toya, hoor. Dat heb ik van Van der Staaij. <lacht> Dank Dankjewel, Sanne Wallis de Vries. Volgende week ben je daar weer. Dank Meneer Buma, u heeft het steeds uh, de laatste dagen... over een nieuwe politieke moraal. Uh, als je in de geschiedenisboekjes van het CDA kijkt... doet me dat een beetje denken aan het edisch gevei van uh, Dries van Acht. Maar misschien uh, bedoelt u iets heel anders. Wat is dat? Eigenlijk is het uh, waar we het net over hadden met de NS. Maar het is ook de corporatiebestuurder... die na een fusie zichzelf 250.000 euro toekent... en vergeet dat hij zijn baan doet om voor de huurders een goede toekomst te geven. Um, het gaat om de bankiers die in wezen bij de start van deze crisis... allemaal constructies verzonnen, waar we nu allemaal nog last van hebben. Dat kan je niet allemaal in regels vatten, voor een deel wel. Maar het is ook een moraal die we kwijt zijn en die terug moet. En is dat een, een uniek punt van uw partij? Want zo presenteert u het wel een beetje, hè? Nou, het, het merkwaardig is dat anderen dit niet ook zeggen... Uh, want het belangrijkste is dat ik voel dat heel veel mensen daar wel mee zitten. Dat Nederland meer is dan uh, een optelsom van cijfertjes. Laat staan CPB-cijfertjes. Maar dat we ook een samenleving willen zijn die verbindend is. En politiek kan daar een rol in spelen. Niet maar... door voortdurend alles in wetten vast te leggen. Maar en dat, misschien is dat inderdaad wel de aard van het CDA... meer dan enige andere partij. Toch is het dat wel politiek waar u... ook een rol daarin heeft. Toch en dat is... vind ik heel belangrijk. Ja, Toch is het wel iets waar u nu in de verkiezingscampagne... ineens heel nadrukkelijk mee kwam. Nou, het is iets waar ik vanaf het moment dat ik ben gekozen... maar dat is niet zo heel lang geleden, mee bezig ben geweest. Wat ook in mijn boek staat. Dus het is wat mij dieper bezighoudt. En ik ben ervan overtuigd dat uit deze crisis komen niet voldoende is. We moeten ook voorkomen dat we een volgende ingaan. En deze crisis is begonnen met korte termijn denken, hebzucht. Eh, niet aan een ander denken. Als we dat niet veranderen, hobbelen we van crisis naar crisis. En dat kan. Ik ben ervan overtuigd dat de samenleving dat kan. Maar kunt u zich voorstellen dat mensen dan toch, toch zeggen... ja, we, we kiezen u... Uh, op dit onderwerp wellicht, maar wel, dat u er iets aan doet... behalve dan alleen een appel doen op mensen. Ja, het is ook niet slecht een appel. Als ik denk aan de banken... Uh, ik heb ook zelf voorgesteld, ook uh, bij de presentatie van mijn boek... dat wij bankiers sneller strafrechtelijk kunnen aanpakken... als ze constructies verzinnen die niet kunnen. Dat er tuchtrechtspraak komt bij die banken... dat ze ook zichzelf in de hand houden. Denk aan de corporatiebestuurders, dat we strenger worden op de manier waarop zij besturen. En ook de lonenmatigen. Het zijn wel degelijk ook mogelijkheden. Als ik kijk. de heer Samson doet dat ook. Als ik kijk naar de VVD, zie ik niets. Over de banken zwijgzaamheid. Over de corporaties zwijgzaamheid. Het is meer dan alleen maar het zeggen. Maar het, het, mee, het, het hebben over de moraal is belangrijk. Twee, doe er iets aan. En als u zegt, bij de VVD zie ik dat niet. Dat is dan de reden waarom u dat noemt de grote leegte bij de VVD. Zoals u een week geleden zei. Dat is een grote leegte, want ik hoor uh, Mark Rutte er nooit over. Het liberalisme van Mark Rutte is iedereen mag alles zeggen en doen wat hij wil. En de overheid is klein. Dus... Maar er is ook nog een samenleving. En de leegte vond ik ook, toen hij uh, zijn congres toesprak... dat hij het eigenlijk alleen maar had over het gevaar van de socialisten. En dan hoor je later eventueel de socialisten praten over het gevaar van de liberalen. Ja. Terwijl we allemaal weten dat we gezamenlijk uit die crisis moeten komen... en na 12 september samenwerkend verder moeten. Toch als uw kritiek op uh, Mark Rutte zo fundamenteel is... want dit gaat niet over een dingetje, hè? dit gaat echt ja. over hoe uh, deze partij, de VVD... in de politiek en in de samenleving staat. Het is eigenlijk wonderlijk dat u nog met hem in één regering zit. Nou, dit zijn wel de grote verschillen tussen CDA en VVD. Altijd geweest, ook in het vorige kabinet. Dat is ook altijd een discussie gebleven. Ja. Meneer Samson, uh, heeft u daar wat mee... met deze gedachte over de moraal van het CDA? Jazeker. Uh, maar Sociaaldemocraten zijn dan misschien eerder dan uh, christendemocraten geneigd om uh, te kijken naar welke mogelijkheden we als overheid... dat is ook een gezamenlijk instituut immers, hebben om daar iets aan te doen. Uh, vanochtend heeft over, uh, mijn collega Sociaaldemocraat in België, uh, Elio Di Rupo... ook uh, zo'n plan ontvouwt wat dan weer precies ging over banken. En dat gaat dan iets verder dan de oproep die overigens heel goed is en ook gedaan moet worden... aan bankbestuurders om zich te gedragen... en inderdaad het tuchtrecht als stok achter de deur... maar ook gewoon een herinrichting van die sector. Kleinere banken, het splitsen van nutsbanken, spaarbanken voor spaarders... en zakenbanken voor de grote risico's. Dat We moeten echt ook fundamenteel ingrijpen in, dat, in die financiële sector... zodat zij niet meer in staat zijn, mochten de morele oproepen niet werken... gewoon niet in staat zijn om onze welvaart nog een keer op deze manier op het spel te zetten. hier. Dus dat hierin... is dan misschien het verschil. Ja. Um, ik, ik sluit me ja. aan bij elke oproep. Ik doe hem ook waar dat kan. Ja, want ik wilde maar net zeggen, u bent de... het wel op heel veel vlakken al met elkaar eens. Op dit he? punt ja. uh, voor een deel wel. Maar wij gaan wel iets maar, verder, denk ja. ik. Althans, uh, maar goed, dat is uitwerking. zie ik ook in ons verkiezingsprogramma. Ja, dat is uitwerking nou ja, goed, natuurlijk, het, he? Uiteindelijk... Maar ik, ben ook, ik ben ook nog een beetje ja. benieuwd naar de punten waarin u het niet nou, met elkaar een eens bent. Want, want dit is wel heel erg samenwerking. We kunnen het hebben over de, over de verschillen, maar ook de punten waar we het wellicht over eens kunnen worden. Uh, de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Een van de grote problemen in deze crisis is het gebrek aan banen. Een van de problemen die ik zie bij de Partij van de Arbeid en de Samenwerking... is dat de Partij van de Arbeid en Samson heeft het ook gezegd... Die, neemt, die verandert het ontslagrecht en de arbeidsmarkt daarin niet. En neemt, zegt hij ook, op de koop toe dat daar minder banen doorkomen nou ben je de partij van de arbeid, dan is toch banen de eerste uh, toetssteen. Nou, het is misschien ook wel om ja. hierbij het woord uh, uh, moraal uh, mee te laten wegen. Hè? Want u kiest in dit geval dus blijkbaar voor uh, fatsoenlijke regelingen of voor uitkeringen. Ja. Uh, waarom... Nee, ik kies voor fatsoenlijke arbeid. En dat betekent arbeid met zekerheid. En op dit moment zie je in Nederland dat het ontslagrecht daarbij niet het grootste probleem is. Als je in Nederland van iemand af wil omdat het niet meer gaat als werkgever, werknemer... dan kan dat, als je dat zorgvuldig doet. En als je van iemand af moet, omdat je hem niet meer kan betalen... dan kan dat, mits je dat zorgvuldig doet. Daar, aan die zekerheid, wil ik niks veranderen. Omdat ik zie, en dat is inderdaad een verschil van inzicht... met, de, met andere partijen, zoals CDA en ook VVD... maar overigens ook GroenLinks en D66, die dat wel allemaal op de schop willen zetten. Ik zie wat het met mensen doet... op het moment dat je de zekerheden uit dat arbeidsproces wegneemt. We zien het in Nederland al veel te veel... Meer dan 100.000 mensen zitten op nul-uren contracten. Nou, dat, betekent, meneer, dat betekent dat er elke avond bent... in zo'n gezin iemand aanschuift op een nul-uren contract. Ja. die niet weet of hij de volgende dag überhaupt nog een baan heeft. heeft dat eerder... vind ik een groot probleem. U heeft zelf eerder ja. erkend, en dat het zelfs een keuze is. dat u het ontslagrecht niet verandert. en dat dat betekent dat u minder extra werk schept. Dat heeft u eerder deze weken gezegd. Omdat ik geen baantjes wil zoals deze banen. waarbij onzekerheid domineert. Dus jij ja, is dus baan... geen baan? Nee, want, ja, kijk, want u kiest da, voor minder ja, maar, banen. En dat heeft u zelf ook gezegd. En dat vind ik dus voor een partij van de arbeid. Wij kiezen een voor onbegrijpelijke keuze. Nee, maar dat onbegrijpelijke ook. Nou maakt u toch weer een zwart-wit discussie van die CPB-cijfers. Nee, kijk, maar stel wij wacht, wacht, voor een wacht afname. Even, wacht, wacht even, voor de, ja? voor de kiezer. Uh, uh, als u moet kiezen, want het is op ja. zich een reële vraag. Dan zegt u, nou dan kies ik liever voor zo'n regeling dan voor werk. Want dat vind ik belangrijk, dat vind ik fatsoenlijker. Ja, maar... Onze nee, maar als je moet kiezen... Nee, maar, ja, maar dan moet ik toch, omdat uh, er wordt gezegd... de afname van baan, die komt dus niet... Of maar voor een heel klein minuscuul deel voor de, uit die ontslagrechtsdiscussie. De grootste afname van banen, tussen aanhalingstekens, komt voor iets heel anders. Wij kiezen er namelijk ook voor om mensen die lang hebben gewerkt voor een laag inkomen... met 65 jaar een pensioen te geven, te gunnen zodat zij gewoon van een pensioen kunnen genieten. In de CPB-cijfers, dan oh, ben je dan banen ja, ja, ja. kwijt. Ja. Die mensen ja, hebben... ja, die zijn niet die gewoon... werkloos, die hebben een pensioen. Ja. Wij doen niks aan ja. de AOW, daardoor gaan mensen minder snel met pensioen. En het is niet zo'n punt dat je geen baan hebt, want je bent toch met pensioen gegaan. Maar Omdat... dat is raar te kijken op de arbeidsmarkt. Nee, want wij zeggen, net als u, dat weet u ook. Wij hebben gezegd, die pensioenleeftijd moet naar 67 om de welvaart van dit land hm. vast te houden. Daar zijn we het over eens. Maar daarbij hebben wij altijd gezegd... Mensen die op 16-jarige leeftijd zijn begonnen... die zich hebben stuk gewerkt voor een laag inkomen tot en met 65 jaar... daarvan zeggen wij, ja, die kunnen met pensioen zonder een enorme korting. En dat rekent het CPB dan om in het feit dat ze zeggen... ja, die mensen zijn niet op de arbeidsmarkt. En Omgekeerd laat de VVD-mensen tot bijna 70, dat zal het CDA ook overdreven vinden... tot bijna 70 doorwerken... En pocht dan dat iedereen zich nog op de arbeidsmarkt bevindt. Ja, ja op welke maar, manier en ja, in welke conditie? Ik, ik, even, even, even nog op dit punt, omdat dat dan meteen meegenomen kan worden door uh, de heer Buma. Als u zou moeten kiezen tussen een, uh, een, een beschaafde, goede, leefbare sociale uitkering... of een baan, hè, dus het verschil groter maken tussen uitkering en werk... Uh, dan kiest u toch ook voor een, uh, een uitkering als het moet, als ik uw uh, verhalen goed Wij begrijp. kiezen voor goede sociale zekerheid. En dat betekent dus inderdaad dat ik weiger om aan het sociale minimum, wat al laag is in dit land... nog verder te tornen. Oké, okay, jij even dat, een reactie dat, van. Dat Buurman. is dus ook een keuze. Ik, ja, dat is een keuze. Ge, wat, wat u dus doet, is, wat is het probleem van deze crisis? Te weinig banen. Niet te hoge uitkeringen. En wij moeten dus, of niet te lage uitkeringen. Wij moeten dus zorgen dat mensen aan het werk komen. En dat zal ook voor het CDA na 12 september de toetssteen zijn. Ik ben in de campagne mevrouw tegengekomen in Groningen. Die oh ja, sprak mij aan. Dat moeten we checken. Hè? In de hele campagne. Waar, hoe, heet, keer, hoe heet ze? ze heet, haar voorletters waren c PB, haar achternaam weet ik niet meer, maar ja. zonder nee, gekheid. Precies. Die nou, mevrouw ja. sprak ik mij aan. En die zei, ik heb al twintig jaar geen baan. Toen ik in de veertig was, ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Heb allemaal opleidingen gedaan om weer aan een baan te komen. Niemand neemt mij aan. Weet u waarom dat is? Omdat die bedrijven denken, als ik eenmaal iemand aanneem blijf ik daar tot het einde aan vastzitten. En er is geen flexibiliteit. De flexibiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt... is het, op twee landen na het slechtste voor oudere werknemers in Europa. Dat vind ik gewoon erg. Dat is een sociale misstand. Ja, maar daar wil de, ik wat aan doen. Ja, daar wilt u wel te doen. Maar feitelijk constateren we hier wel een heel fundamenteel verschil... Uh, over dit probleem. Met andere woorden, uh, meneer Samson... Is het voor u sowieso bespreekbaar dat, uh, dat uh, mindere, minder gunstige tussen aan en ontslagrecht en lagere uitkeringen dan, dan er nu zijn en kiezen voor werk? Is dat bespreekbaar met de Partij van de nou elke, als... ma elke maatregel is bespreekbaar, maar ik heb wel een aantal principes en uitgangspunten. En die ja, zijn niet, die, daar tornen we niet aan. Nou, is dit, zijn dit principes waar u niet aan toont? Aan een, aan een sociale welvaartsstaat op niveau. Maar het interessante wat je prima net zei... Is de preventieve toets voor u zoiets? Ja, dat is een belangrijk gegeven. Oh, ja, dat dat, de een belangrijk dat is een belangrijk principe. Zodat je niet, voordat er gecontroleerd... voordat er iemand anders kan checken... of de werkgever ja. geen willekeur toepast... wil ik niet dat iemand het bedrijf verlaat. Maar weet u dat deze, en, en hoe belangrijk he, toets, is, he, dat, is, mag... is dat voor u? Want ik wil toch nog heel even horen... hoe hard is dat voor u? Heel hard. Maar dat wil ik wel heel hard, ja? omdat ik geloof in een samenleving. Want het is interessant wat u nu aan het doen bent. Ja? U, ja de preventieve toets, dat is dat je naar de rechter moet ja. voordat je hem ontslaat. Dat dat, wie worden daar het rijkst van? Advocaten. Weet u welke landen in de wereld een preventieve toets hebben? Nee. Geen enkel land in Europa, behalve Nederland. En verder Sri Lanka, Angola, Iran en nog twee landen. Oh. Waarom? Omdat dit, checken, mag, omdat dit de kern niet is van sociaal... Uh, beleid rond ontslagen. En als de heer Samson nou net daaraan vasthoudt... dat heilige principe... dan, dan maakt hij het heel moeilijk om daadwerkelijk... Om. voor meer banen op de arbeidsmarkt te nee, zorgen. Nee, maar ik dacht dat u ging zeggen... dan maakt u het heel moeilijk om dat met dat mij samen handen. te werken. Nou, dit, dit is al mislukt bij het, bij het Lenteakkoord. Dit was een van de kernpunten van de hervormingen voor meer werk van het Lenteakkoord. En toen ben ik ook heel boos geweest op de heer Samson, want hij bleef er naast staan. Ja, dat was die adviezenverwijderen ja, nee, nee, okay, gaan... boos over die maatregelen. Ja, maar als u dit dus tot icoon bestempelt, dan, dan, dan is, zit u er gewoon maar, naast. Nou, want het is geen icoon. Dan, dan, dan wacht, wacht, dan, dan zit u er naast. Wacht, dan zit u er naast, zegt u, en dan staat, u, staat de Partij van de Arbeid er straks ook. Naast als je over coalities praat. Nou, in alle bescheidenheid ben ik niet de eerste om te praten nee, over coalities. Nee, dat snap ik maar om Even om de plaatsbepaling. Het nee, gaat uren. niet om de plaatsbepaling. Het gaat om het principe van meer mensen aan het werk halen in een crisis. En het praten over dat je eerst naar de rechter moet, advocatenrijd moet maken in het ontslagrecht. En zegt dit is heel hard. Dan mis je de kern van de arbeidsmarkt. Ja, dan mist, mis je de kern je van mist... het probleem van die mevrouw... die aan ja. het werk wil komen. Maar goed, als we nou als we hebben de kern, vastgesteld vrouw, dat het de mevrouw, hele moeilijk... dat dit een van de kernpunten is waar het om gaat hè, in de, waarom, de verkiezingen... Nou, blijft, dan, mag dan, mag dan is, is dit toch een nog heel, heel erg waarom maakt, u er nou een, waarom maakt u er nou meteen een coalitievraag van? Dit, was een, dit is gewoon een inhoudelijke discussie over de vraag... op welke manier je de arbeidsmarkt het beste kan organiseren. En daar zijn inderdaad verschillen. Maar, de heer Buma zegt terecht... U begint nu over de coalitie, maar de mensen moeten nog eerst even stemmen... en die willen... Die willen dan Mevrouw weten waar Homa. staat welke Mevrouw partij Homa. en die ik... willen dat dan weten. De heer Buma zegt net terecht, ik accepteer die sociale misstand niet. En dan heeft hij het over oudere werknemers die werkloos zijn. Dan heeft hij een heel goed punt. Dat is een goed punt. Oudere werknemers die werkloos zijn, dat accepteer ik ook niet. Dus doen wij alles om ervoor te zorgen dat die aan het werk komen. Maar ik lever die sociale misstand niet in voor een andere... Namelijk het verlagen van uitkeringen en het ontnemen van mensen van hun zekerheid. Dat is gewoon een volwassen politieke discussie... waar mensen en meningen kunnen verschillen. En dan mogen kiezers uitmaken welke mening hen het beste uitmaakt. Maakt u er nou niet meteen een coalitievraagje van? Dat komt na 13 september wel. Ja, maar wat mij ja, gaat over de vraag... hoe de arbeidsmarkt het beste georganiseerd kan worden. En niemand moet het groter maken dan het simpele. Wacht eens, even, meneer, wacht eens even, meneer Samson. Dus mensen willen toch weten waar ze aan toe zijn als ze op u stemmen. En wat u in Inlevert en wat bespreekbaar is, en wat een principe is... en wat u eventueel wil mensen, ruilen... Gaat... Nee, meneer Boomer, mensen willen weten... Nou ja, ik ben daar wij, ook een wat van, hè. Mensen willen weten wat wij willen met Nederland. En dat ja, vertel ik u. Ja, en, als snap, dan... en, en, en wat u inlevert en waar van. u principieel mee bent. Nee, ik vertel mij wat ik wil. Ja, en de heer goed, Buma ik... vertelt, en dat was het... We waren net bezig. Het met doen. een goede. Nee, hoor, dat, dat weet oh. ik nog helemaal niet. Dat, dat, de uitkomst laat zich nog niet raden. Maar met een goede discussie over de vraag op welke manier je die arbeidsmarkt hervormt. Maar en dan heb je dus niets aan. Maar dan heb je dus niets aan de karikaturen. Want op het moment dat wij zeggen het ontslagrecht uh. is voor ons een heel belangrijk principe. Ja. ja. Lees in ons programma, ja, wij, zijn ja. bereid, wij zijn bereid en we hebben ook stappen gezet... om bijvoorbeeld op de ontslagvergoeding, belangrijk onderdeel ja. van, het van de vraag... hoeveel ja. krijg je mee bij ontslag... Daar zetten wij wel degelijk grote stappen om ervoor te zorgen dat die ontslagvergoeding meer wordt ingezet om met name die oudere werknemers naar een nieuwe baan te helpen. Maar Zou maar, dat maar niet de mogelijkheid zijn Maar daar dan eventjes in deze, deze even fundamentele van discussie van, deze, van u samen? Het moment waarop deze discussie van een gesprek ontaarde in een discussie. Mm. En nu weer teruggaat naar een gesprek. En nu weer teruggaat naar een <laughs> gesprek, was op het moment dat, dat uh, de heer Samsom zei de, uh, de preventieve juridische toets, is voor ons een hard punt. Heel belangrijk. Dat, ja. Was, ja dat was de maar keer. voor u is het heel belangrijk dat die weggaat. Dus dat is toch geen verschil? Voor u is het heel belangrijk dat die verdwijnt. Want u zegt, deze arbeidsmarkt kan niet functioneren... zonder dat die preventieve toets verdwijnt. Ja, nou, maar dan zegt al... u mijn woorden vrij goed. Ja, ja dat dacht ik al. Nou, ja. dat, is mooi. dat is dan gewoon een verschil Waarom van opvatting... over de vraag hoe de, de arbeidsmarkt het beste functioneert. Is, ik, ik zou bijna de CPB-cijfers nee. erbij halen. Nee, ga dus net niet doen. Doen. Dat ga ik net nee. niet doen. Nee. Maar ik kan u wel zeggen dat deskundigen zeggen dat de voorstellen die wij doen, ja. leiden tot 50.000 extra banen. Ja. En maar deze ja, maar... crisis is een banentekortcrisis... Ja. en niet een probleem omdat we een preventieve toets hebben. Nee, de preventieve ja. toets opheffen ja. lost een probleem op... Ja. en biedt heel veel extra banen. Ja. En mijn focus is banen, met name voor de oudere werknemer... want die zitten aan de kant, terwijl ze mee willen doen. Maar dat is ja, het voordeel is... van het plan ja. van de heer Buma. dan ja. het voordeel van ons uh, plan mij, ja. is... Want Tuurlijk, is iedereen... dat uw voordeel is dat je als oudere werknemer een nee. of 1% het voorde... hogere uitkering hebt het voorde... nou, nee, dan aan het, het werk. Nee, dat zit dus anders. Dat zit dus niet in cijfertjes. Het voordeel van ons plan is dat zekerheid bij werknemers loyaliteit creëert. Mensen die loyaal zijn aan hun werkgever omdat ze weten dat die loyaliteit andersom ook geborgd is. En die dus 25, 30 jaar lang in een bedrijf nee. zich uit de naad werken voor een mooi resultaat. Dat levert een mooier Weet Nederland u. op. En daar is waar ik in geloof. Weet u, loyaliteit... Ja. Loyaliteit kan je niet in wetten vastleggen. Loyaliteit is de, is de werkgever voor zijn werknemer die alles doet om hem in dienst te houden. Ook als het tegen zit. Maar dat heeft niet te maken met een wet. Dat heeft alles te maken met de moraal. Met de manier waarop de werkgever zijn werk doet en de werknemer ook zijn werk doet. Daar hebben we helemaal de ontslagtoets niet voor nodig... Als we hem weg hebben en dus het mogelijk maken om ook in deze tijd flexibeler mensen aan te nemen, hebben we uiteindelijk meer banen en dus meer welvaart voor ons allemaal. En dat is de, mooi. De, de, want het CDA de, zegt ja. inderdaad dan het heeft vooral met de moraal te maken. Sociaaldemocraten strijden al meer dan 100 jaar voor rechten voor arbeiders en dat heeft ons vergebracht. Wij zien die moraal als een belangrijk punt, maar we borgen hem graag even met een aantal extra zekerheden, waardoor mensen die gewoon aan het werk zijn ook weten dat ze dat mogen blijven. En dat is belangrijk. Als we het nog even over tot slot van deze uitzending over het buitenland hebben. Want dat is natuurlijk toch wel een Het is een grote sprong, maar het buitenland is groter dan het binnenland. Dat is toch een feit wat niet gecheckt hoeft te worden. Dat is minister Daarom hadden we ooit twee ministers van buitenlandse zaken. Precies. Dat is een onderwerp waar het heel weinig over gaat nog in deze campagne. Even over moraal gesproken. Is ontwikkelingssamenwerking geven, geld geven aan landen die het minder goed hebben dan wij? Heeft dat ook iets met moraal te maken, meneer Buma? Ja, ik vind dat dat met moraal te maken heeft. En waarom heeft. staat dat ja. bij u toch zo ter discussie... om die hoogte van die uitgaven daarvoor anders uh, niet, niet meer zo vast te laten zijn... als dat het bij het CDA altijd was? Ja, dat is een uh, begrijpelijke vraag, omdat voor mij de moraal een combinatie is. De overheid moet wat doen, maar we moeten het ook mogelijk maken... en dat moeten mensen zelf ook doen, ook daaraan bijdragen. Ik vind dat de discussie te veel gegaan is dat de moraal wordt vervat in het cijfertje 0,7... Dat is een internationale afspraak, daar houden we ons aan. Die loopt tot 2015. En wat mij betreft blijven we daarna geld geven aan de derde wereld. Maar wel minder? Maar, uh, van, overheid, van de overheid halen wij daar 500 miljoen van af. Dat is dus minder. Ja. Maar dat is niet de kern van de moraal. De kern van de moraal is dat je... Minder, minder samen... geven is, heeft niets met moraal te maken. De vraag is niet minder, de vraag nee, is de beter. de vraag is niet ja, minder, ja, nee, het feit is in. minder. Ja. En, ik ga er graag op in. De ja. vraag... Nee, hey, maar ik vraag gewoon, ja, minder geven heeft in. niets met moraal te maken. Voor een deel natuurlijk wel, want als je er helemaal niks van overhoudt... is dat wel degelijk een probleem. Maar wat ik wil bereiken met de ontwikkelingssamenwerking... is ah. dat de discussie dus niet gaat over is 0,7 de moraal... want dan zouden dus alle andere landen in de wereld immoreel zijn... maar kunnen wij in, vanuit Nederland de derde wereld ook op andere manieren helpen? Dat is met ontwikkelingsgeld, maar dat is ook met eerlijke handel... Dat is ook met particulieren die ondersteunen. Ja. Dus wij kunnen die moraal in Nederland met z'n ja. allen overeind houden. Ook in tijden, want vergeet dat ja. niet, dat we zelf in crisis ja. zijn. Ja. Meneer Samson, in tijden waarin we zelf in crisis zijn... heeft bijvoorbeeld een, uh, een vliegtuig kopen de JZF, ook iets met moraal te maken. Moeten we daar geld aan uitgeven? Of moeten we zorgen hier de boel op orde te brengen? Zo denken mensen natuurlijk soms ook. Ja, maar de keuze voor een JZF is gewoon voor een type vliegtuig. Ja, He, de vraag of je überhaupt een luchtmacht wil... Dat zou zo'n fundamentele vraag kunnen zijn. Die beantwoorden wij met ja. Maar dan wel iets kleiner, omdat je in Europees verband beter daarop kunt samenwerken. Dan is vervolgens de vraag: met welke vliegtuig uh, chasen die piloten dan in het rond? Dus dat doe je Wat nu ons niet. betreft is die vraag niet beantwoord met de JSF. En daarom willen we ons ook daarop niet vastpinnen. En dus onttrekken we ons aan het project dat ons daar wel op vastpint. Dat u... hebben we al een tijd geleden zo uh, ja, geformuleerd en dat blijven we ook zo in sowieso 1 miljard op Defensie, hè? Wat maar u bespaart sowieso 1 miljard op Defensie. Ja, maar dat heeft dus te maken met een wat fundamenteelere vraag. Namelijk, hoeveel Defensie en op welke manier wil je het organiseren... Maar, en niet zozeer ja. in welk vliegtuig ga je zitten. Maar u sluit ja. dus niet uit dat we de JSF uiteindelijk gaan kopen? Nee, wat wij zeggen is, wij kopen nee, dus. uiteindelijk het beste vliegtuig van de plank. Ja. We doen niet mee aan de ontwikkeling van een project... waardoor we in dat project gezogen worden en min of meer... Vastzitten, zitten gebakken aan een heel duur toestel. Ik zeg er wel bij, als je nu kijkt... ...maar goed, ik ben er geen super-expert, ik denk u ook niet... ...maar we hebben er allebei wel eens naar gekeken... ...omdat het in de politiek nogal een hekel, heikel thema is lijkt me niet voor de hand liggen om met de JSF te gaan vliegen. Nee, maar toch nog de kosten heel voor even, ding. even over de bezuiniging op Defensie. Want met die 1 miljard die u erop wil bezuinigen... Uh, lezen we vandaag ook weer in de kranten... Defensie is totaal uitgekleed. Blijft er blijft gewoon totaal niks van over. Nou ja, dat is niet het geval. Er blijft wel Zeggen minder van over als je er 1 miljard afhaalt. Dat dus, weten sommetjes je? vrij logisch. Maar op het moment dat, dat je uh, bezuinigt... volgens het stramien... wat ook al eerder in heroverwegingen en plannen is, is uh, neergelegd... dan kun je dus... Mag ik het inhoudelijk onderbouwen? Met een luchtmacht die gewoon op transport en F-16 is gebaseerd... met een marine die zich bezighoudt met het beschermen van transportroutes... en met een landmacht die vooral snel inzetbare eenheden levert... kun je dus met een miljard minder nog steeds een goede defensiemacht... Maar wat vertelt u dan aan de mensen die ik bijvoorbeeld in Assen sprak? sprak die hun baan dat, kwijt gaan na, raken. Den helder die hun baan kwijt ja. gaan raken. Een oorschot die hun baan kwijt gaan raken. Door u raken nog 10.000 tot 15.000 militairen soms al uitgezonden hun baan kwijt. Die vraag die blijft liggen ten het in, het in oh, nee, één Nou ja, Het is hetzelfde als wat u zegt tegen al die mensen die hun baan kwijtraken door andere bezuinigingen. Nee. Iedereen die bezuinigt, bezuinigt nee. op de overheid, u bezuinigt ook op de overheid ongeveer net zoveel als de Partij van de Arbeid, Niet op mensen. dat kost banen. Jewel, gaat hier door, dat dat maar kost wij banen, gaan wel maak afkondigen. nou geen mooier verhaal dan het is. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van onze vier speciale verkiezingsuitzendingen. Dit was de derde. Volgende week zijn we weer, dan zijn en Emiel Roemer en demissionair premier Rutte van de VVD te gast. En ook Sanne Wallis de Vries is er weer. Tot dan. Dag. We moeten gewoon ophouden... Om geld te geven aan de Grieken en de Spanjaarden. De standpunten. Zelfs uw eigen vrienden zijn niet tevreden. De meningen. Twee jaar later hebben we 100.000 extra werklozen. Is de economie gekrompen. Het debat. U heeft wellicht een liegen Ik was Rutte. het totaal mee eens. We ik hebben gaaf. de heer Rutte nee. ah, op. De strijd om de gunst van de kiezer. U heeft mij aan uw zijde. Aandagmiddag van half vier tot half zes. Maar ik zeg wel heel eerlijk. Het NOS Radio 1 lijsttrekkersdebat. Tante Fee, die had zo'n huishoudboekje. Pochen over meer banen. Ongelooflijk kwaad. Maar wat nou gewoon is Luister maandag vanaf half vier. Volgens mij komen we de verkiezingen aan. Het grote Radio 1-lijsttrekkersdebat. U stond hier twee jaar geleden ook. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geen lang maar beter onderwijs. Kies Partij voor de Dieren. Zou Plato deelnemen aan de Griekse demonstraties? Begrijp de wereld van nu. Lees De Grote Filosofen.